Zes uur, die ook het eerst met het NOS-journaal. Op de Olympische Spelen in Sochi komen vandaag op drie onderdelen Nederlanders in actie. Om acht uur vanochtend verschijnt Bel Berghuis aan de start van de snowboardcross. Ze maakt haar, haar olympische debuut. Irene Wust, Lotte van Beek, Jorien Termors en Marit Leensra strijden vanaf drie uur om de medailles op de 1500 meter... Later vanmiddag komt de Nederlandse tweemans Bob in actie. Edwin van Kalker en Broer van der Zijde werken vanaf kwart over vijf de eerste twee runs af. Verder staan in Sochi vandaag de Super G voor alpine skiers, de Langlauf en de Massastart Biathlon op het programma.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 De man beschoot de jongens in hun auto omdat ze weigerden hun muziek zachter te zetten toen hij daarom vroeg. Een jongen van 17 kwam om het leven. De zaak zorgde in de VS voor veel ophef omdat de blanke dader mogelijk racistische motieven had. Een crowdfundingplatform Kickstarter is gehackt. Hackers hebben zich toegang verschaft tot gegevens van gebruikers zoals e-mailadressen, telefoonnummers en versleutelde wachtwoorden...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 Kees sun don't it don't, only you just open your Goedemorgen, fijn dat je met mij opstaat hier op Radio 1. Drie minuutjes over zes is het, ja het is toch echt tijd om op te staan. Maar je mag je radio gewoon wel even lekker naast je bed... Aan laat staan niet snoezen. Ik hou je wel gewoon wakker en dan uh, help ik jou een beetje uit bed hier uh, met uh, start het programma dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University. Dat is de radioopleiding van. BNN. Straks heb ik daar bijvoorbeeld voor een nieuw crowdfund project. dat ervoor gaat zorgen dat werkeloze jongeren in Rotterdam broodwinners worden. Ja, maar eerst de warme balletjes van de koningin. En er staat een paard in de gang. Ja, het zal al herkend een beetje, denk ik. En een paar grote carnavalskrakers die de hitlijsten hebben gehaald. De zanger John Enter uit Enter probeert zijn nieuwe lid ook in die hitlijsten te krijgen... Maar dat wil nog niet echt zo lukken, want hij wordt door verschillende radiostations geboycott. Omdat zijn lied uh, Josephine mag ik je poesje even zien? te schunnig zou zijn. Het gaat echt om elkaar, want ja. In het refrein uh, zingen gewoon: Josephine mag ik je poesje even zien? Je poesje even zien, je poesje even zien. Josephine mag ik je poesje even zien? Want ze lijkt op die van Tante Mien. Ja, ze was jarig en iedereen kreeg soms een hamster of een uh, hond. En uh, deze jonge dame kreeg een, uh, een poes. John Enter treedt al 30 jaar op. Maar zijn nieuwe single, Josephine, wordt door verschillende radiostations geboycott. John, waarom is dat? Uh, ja, het boycotten. Ik vind het veel jammer. Bij ons de regionale omroep RTV Oost. Uh, ja, ze boycotten hem om, alleen om de tekst van... Josephine. mag ik je pushje even zien? Het jammerste vind ik dan. We hadden een afspraak staan. En dan gaat het om dat liedje. En dan zeggen ze nee, je hoeft toch niet te komen. Want we draaien hem toch niet. Oké. Okay. Nou, ik wil hem wel een keer horen eigenlijk. Nou, dan, uh, dan komt hij. Mag ik jouw pushje even zien? Jouw pushje even zien. Jouw Hallo, spreek ik met de muziekredactie van RTV Oost? Ja, dat klopt. Oh ja, hallo. Ik heb een uh, vraag. Um, en het gaat eigenlijk over het uh, lied van uh, John Enter. Ja. Waarom wilden jullie dat eerst niet draaien? Nou, omdat het een beetje om een uh, schuine tekst uh, ging, vonden sommige mensen. Maar het gaat om een poes, toch? Ja, ja, ja. Ja, en dat is gewoon een kat. Dat is gewoon een dier. Ja. Ja. Nou... Daar worden we niet heel veel wijzer van. Maar een klein historisch onderzoek leert mij dat er in het verleden al meerdere carnavalsliedjes verkeerd geïnterpreteerd werden. Met een stijve paal naar Oldenzaal. In de boerenkiel... Hallo, spreek ik met Erwin Strikker van het lied Met een stijve paal naar Oldenzaal? Ja, klopt. Ja. Um, heb jij het nieuws uh, een beetje gevolgd rond het liedje van uh, John Enter? Ja, ik, ik ben eigenlijk dus niet meer helemaal in die, uh, in die wereld. Dus het, uh, het maakt mij helemaal geen ene bal uit. Uh, oh, uit uh, het, uh, het maakt je eigenlijk ja. geen bal uit, nee. Oh, hallo. Spreek ik met muziekduo Toomar van Hey Door, haal die tepel uit mijn oor. Hey ja, spreekt u mee? Ja, hallo, goedemiddag. Het um, liedje Josefien wordt dus geboycott. Uh, hoe kijken jullie er tegenaan? Uh, in ieder geval, ons nummer is helemaal niet bedoeld als uh, plat of ordinair. Het is gewoon een gimmick, hè? En, uh, gewoon, ja... Dus haal die tepel uit mijn oren, zeg maar, niet uh, plat bedoeld? Nee, absoluut niet. Dat is veel meer bedoeld als gewoon, ja, het is een leuke opmerking, een grapje, hè? Met de carnaval uh, toegestaan. Ja. Dus helemaal niet bedoeld van, uh, we hebben juist, ook in, ook in de... In het compleet hebben we juist, uh, hè, want, want dan, dan kun je ook zingen. al die titel uit mijn oor of zo. En dan yeah. wordt het plat. Dan wordt het plat. Dus wij hebben daar gewoon. Yeah. Uh, het is ook nog een beetje autobiografisch, maar goed, dat oh, doet hem okay. wel nog niet toe. Nee. Ja, Jozefine, in de zaal doet hij het prachtig. We hebben een, een mooi schilderijtje bij ons met, met een poester op. Ja. Maar in de zaal, een vrouw die krijgt dat schilderijtje in de hand. En dan ga je zingen naar het schilderijtje toe. Jozefine, mag ik je poesje even zien? En die vrouwen die lopen meestal in een minuut, dan lopen ze in de polonaise. En dan huppakee. Een schilderijtje in de lucht en dan gaat hij. Als je rechtstreeks naar een vrouw toe zingt, mag ik je poesje even zien. Of er zit in een schilderijtje tussen. Dan komt veel anders over voor het publiek. En dan is het ook geen, helemaal geen probleem. Ze vinden dat prachtig. Ja. ja, maar ja, we weten natuurlijk allemaal ook wel dat dat niet uh, om het huisdier uh, Poesje gaat, toch? Uh, in ieder geval, uh, John Enter hoeft niet meer uh, zo droevig te zijn, want we hebben hem hier gewoon even laten horen op uh, Radio 1. Ik uh, heb allemaal nieuwe muziek uh, voor jou uit mijn MP3-koffertje meegenomen om je even aan voor te stellen. Ja, ik ga Joesfin niet draaien hebben het toch al gehoord. Ik zal dat je ook even besparen hier om acht over zes op de zondagmorgen. Deze is wel heel vet. Van Dothan. And spinning around while we die. And the road is spraying and stone, leaving marks on our skin. Cold wind beneath our wings, breezing out till we let it in. Though we all fall, though we all fall? Chasing lights up.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 Fantastische plaats, zeg. Dothan, val. En ik zat uh, zaterdag zat ik op de fiets en het uh, regende. Dat was zaterdagnacht dan, hè, van vrijdag op zaterdag. En ik, uh, ik regende helemaal nat. En toen hoorde ik deze plaats voorbij komen. En ik dacht, wat een heerlijke plaat om in de regen mee te fietsen. En ik vond dat ik zo nat werd, vond ik helemaal niet zo leuk. Maar dit was echt een heerlijk herfstplaatje. En ook al is het winter en ook al heet die val... Vind ik het wel een uh, hele mooie plaat. En uh, die dood, die komt uit de Jeruzalem, opgegroeid in Amsterdam. En deze is uh, super nieuw. Kees Dorsten. Start. Elke week in Start belicht ik een vet crowdfund project. Dat is dan een project om geld op te halen voor een uh, creatief idee of product. die daarmee op de markt gezet kan worden. Bij mij in de studio, Lisette Marchies. Zij heeft een uh, project waar ze wel brood in ziet. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, uh, namelijk Shared Bakery. Inderdaad. Vandaar de slechte woordgrappen van mij. Maar wat is dat? Een shared bakery is eigenlijk een, een uit Amerika overgewaaid principe van de agriculture. De community shared agriculture. Sorry, even wat is dat? Dat is, dat is de, eigenlijk dat je met elkaar een soort vereniging bent... en dat, je, dat de boer van tevoren zegt... ik heb dit jaar 200.000 euro nodig, mm -hmm. uh, ik heb 2.000 leden... dus als jullie nou vast allemaal 1.000 euro betalen... dan kan mm -hmm. ik alles weer gaan planten... en dan krijgen jullie het hele jaar door weer je groente en je fruit. Okay. En dat is dus eigenlijk gekopieerd naar een bakery, naar een bakkerij. Een gemeenschapsbakkerij. Een, uh, voor een bepaalde wijk in Rotterdam, is dat toch? Voor uh, de Afrikanenwijk in, uh, in Rotterdam. Daar gaan wij beginnen. Maar we hebben natuurlijk afzet ook uh, naar Kaat en Drecht toe. En naar de Kop van Zuid en naar het Centrum. Dus iedereen die inderdaad een abonnee bij ons wil kopen... Mm -hmm. of abonnee wil zijn, die, kan, uh, die is welkom. En ja, hoe moet ik dat dan zien? Dan word je een abonnee van een bakkerij of zo? Uh, ja, en dan bestel je gewoon van tevoren je brood. Mm -hmm. Dus wij weten precies wat voor hoeveelheid brood wij bakken. Dus wij gooien niks weg. Dus dat is eigenlijk ook uh, tegen de verspilling... En dan uh, ben je abonnee, abonnee voor één brood per dag of zo. Of één brood per week. Ja, of, uh, of tien broden per week. Of, uh, ja. En dat is dan bedoeld, uh, zag ik het is ook onderdeel van het project Wij zijn Rotterdam. Mm -hmm. um, het is vooral bedoeld om een beetje de werkloze jongeren daaraan het werk te helpen, toch? Ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel uh, trajecten en zorg- en hulpverleningsprojecten. Uh, mm -hmm. Toen wij een jaar geleden in de wijk starten, kreeg ik een smoelenboek van alle mensen uit de, uit de wijk. Ik denk dat was 90% uh, zorg-hulpverlener. Mm -hmm. uh, en ja, wij willen eigenlijk met dit project echt iets gaan doen... Waardoor jongeren ook uh, trots worden op iets. Dat ze ja. ontdekken dat ze, dat ze ergens goed in zijn. En dat, uh, ja, dat maakt je blij. En dat is ook goed voor de wijk. Want wij zeggen eigenlijk als missie... Wij zijn een architectenbureau. Mm -hmm. uh, wij willen de stad aantrekkelijk maken. Ja. En wij denken dat de stad aantrekkelijk wordt... als er energie ontstaat tussen mensen. Ja, maar, maar Lisette, dan uh, ben jij architect... Mm -hmm. En dan denk je, nou, ik ga een bakkerij beginnen. Ja, ja. Ik, ik, ik mis hier uh, wat schakels? Iets. Ja, precies. Okay, hoe, okay. hoe kom je daar uh, zo bij? Nou dan? Ja, ten eerste in de architectuur wordt weinig gebouwd. Mm -hmm. uh, de architectuur gaat tegenwoordig eigenlijk alleen maar over herbestemmen. Mm -hmm. Dus er staat ontzettend veel uh, vastgoed leeg. Mm -hmm. Dus wat ga je met die vastgoed doen? En dan kan je een te huurbord ophangen. Mm -hmm. Maar je kan ook zelf naar een concept gaan zoeken en dat dan uh, uh, daarin gaan plaatsen. Dus tegenwoordig als architect. Uh, ben je bezig met het concept, met het mm -hmm. geld verwerven, mm -hmm. met de klanten uh, uh, al bij elkaar halen. Yeah. Met dus inderdaad, uh, nou ja, daar ook daadwerkelijk met het, met het bakken. Ja, want oké. Okay, dus mensen in die wijk die kunnen dan een soort van abonnement uh, nemen. Die krijgen dan elke dag een brood. En, en dan komt er een, een nieuwe, uh, in een nieuwe locatie een bakkerij met een gezellig soort van restaurantje, waar je dan ja. ook nog koffie kan drinken. Ja. En dat is dan vooral bedoeld voor die jongeren in die, uh, in die wijk. Want zijn daar zoveel werkelozen dan? In de Afrikanenwijk is een, is een hoge werkloosheid inderdaad. Maar wij gaan het uh, 60 of 70 procent. Dat is flink. Ja, dat is flink. is aardig. Ja. Maar goed, wij gaan het doen met een combinatie van uh, professionals. ZZP'ers. Mm -hmm. uh, studenten en inderdaad werkloze jongeren of ouderen. Mm -hmm. uh, en juist door die mensen in een inspirerende, eigenlijk een beetje normale omgeving te brengen. Ja. Denken wij dat dat heel, uh, dat dat heel goed werkt. Oké. Okay. Nou ja, Ruby van de BNN University, onze verslaggever, die vroeg zich af of de bewoners van de Wijk in Rotterdam wel zaten te wachten op dit initiatief. Ze gingen erheen om mensen te vragen of ze zin hadden met haar eh, en met jullie een brood te bakken. Oké, okay, ik ben aangekomen in Rotterdam-Zuid, in de Afrikaanderwijk. En waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben... is of we hier in de wijk mensen kunnen vinden... die het leuk zouden vinden om vandaag met mij een brood te gaan bakken... in de Shared Bakery. Goedemorgen, mevrouw. Mag ik u wat vragen? Heel ik heb maar tijd. Oké, okay. zou ik u wat mogen vragen, meneer? Heeft u zin om mee te gaan om 11 uur om een brood te bakken? Nee, helaas niet. Zou ik u wat mogen vragen? Ik heb geen geld. <laughs> nou, dat komt mooi uit, want dat hebben we ook niet nodig. In Rotterdam, in deze wijk, is men bezig met een shared bakery. En ik ben op zoek naar mensen die samen met mij willen uittesten of dat echt leuk en gezellig is. En we gaan straks een brood bakken. Volgens mij bent u helderziende. Ik wil al lang leren hoe je brood bakt. Bij deze meld ik me aan. Inmiddels ben ik weer uh, terug aan het lopen ik naar de shared bakery. U vindt het u vindt een goed initiatief, toch? Ja, ik weet niet welke engel me uit huis heeft gehaald om te zeggen, Roy, je moet naar het klooster toe. Ik sta, sta nu weer in de Shared Bakery... Bakker Peter is gearriveerd en we hebben hier een uh, hele mooie bak met deeg staan. Kun je daar iets over uitleggen, Peter? Ja, dit deeg is gemaakt van natuurdecem met patentbloem, water en zout. Voor de rest zit er echt helemaal niets in. Ik ga eventjes naar Roy, die staat heel uh, geconcentreerd uh, te kijken... en volgens mij heel goed op te letten wat we allemaal gaan doen... want jij wilde altijd al heel graag een keertje brood bakken. En dit is een uh, droom van mij, het is een kans die ik uh, niet elke dag krijg. Jij hebt geen werk volgens mij... Nee, ik uh, ben al uh, x aantal jaren afgekeurd, van mijn vrije tijd, uh, toch nog uh, nuttig zijn voor de maatschappij. Voordat het, uh, je zo'n hele mooie bak met deeg hebt, moet het deeg natuurlijk wel eerst gemaakt worden. En dat zijn Peter en Roy nu aan het doen. Peter, misschien kun je even uitleggen waar Roy nu met zijn vingers in aan het roeren is. Nou, we hebben zojuist patentbloem afgewogen, ook uh, zuurdesem hebben we afgewogen... En Zeezout. En wat Roy nu aan het doen is, is dat hij met twee vingers eigenlijk... in dat kuiltje middenin, met het water wat daarin aan is toegevoegd... steeds voorzichtig weer een beetje van de patentbloem erbij pakt. Is, is het een beetje te volgen, Roy? Ja, ja, ja. Het is echt uh, handwerk. En uh, je vingers moeten ook gevoelig zijn. Ook een beetje massage voor het uh, brood. Hij wordt met liefde behandeld. En vind je Peter een goede leermeester? Heel goed. We steken nu stukken van 200 gram af, waarbij we proberen ook het gas een beetje in het brood te laten zitten. Ja, wat hier gebeurt is dat het deeg eerst eventjes een beetje plat wordt met de vingers op de tafel. Even zo op deze manier brengen ontspanning. Zie je dat? Zo? Ja. Ik ruik nu aan het brood. Er zit echt een het, halve ja, aan, hè? Word je er ook dronken van, van het ja, brood? Dat zou, van deeg zou je dronken kunnen worden. Ja. Dat is, dat is goed om te weten voor, uh, voor Roy. Maar ook voor mij dat als we hier vaker bij de Shared Bakery uh, gaan uh, bakken... dat we wel een beetje moeten uitkijken dat we met de fiets terug naar huis gaan... en niet met de auto. Ze gaan nu uh, de oven in. Vers uit de oven. Ik ga gewoon met mijn mond vol praten. Het is echt heerlijk. Roy, Shared Bakery, geslaagd. Nou, je hebt Royal al overtuigd. Dat is wel een wat oudere man, werkeloos, die wel aan de slag zou willen. Maar nu ken ik wat werkeloze jongeren, Lisette. En ondanks dat ze geen baan hebben, hebben ze nog wel eisen wat ze willen doen. Staan niet te springen om alles te doen. Hoe gaan jullie die jongeren daar in die wijk overtuigen om wakker te worden? Nou, eigenlijk uh, uh, bieden wij een breed palet aan, aan, uh, uh, aan winkels. Mm -hmm. Want dit zijn nu de eerste drie winkels eigenlijk. Maar we hebben er acht op stapel staan. Mm -hmm. uh, dit zijn, we hebben er nu eerst drie gepresenteerd voor de crowdfunding. Ja. Maar we willen dus een, een ja, zo breed mogelijk uh, uh, maar, interesseveld uh, aanbieden. Bakkerswinkels of, uh, of van alles? Nee, bakker, maar ook een modewerkplaats. Een uh, innovatielab. Mm -hmm. uh, we zijn met een binnenvaartschipper aan het praten... Uh, Waar een, die jongeren een jaren aan de slag kunnen, toch? Om ervaring op te nee, doen. Nee, het is de bedoeling dat, dat ze inderdaad een half jaar of een jaar daar gaan werken. Mm -hmm. Dan een aantal vaardigheden leren, certificaten krijgen. Ja. En dan met die certificaten of terug naar school gaan of uh, een baren zoeken. En hebben jullie ook al veel aanmeldingen van die jongeren? Van ik zou dat wel willen doen? Uh, dat begint te komen. En uh, hoeveel is begint te komen? Nou, zo uh, vijf à tien mensen. Vijf of tien mensen. Ja, voor die modewerkplaats ook al uh, een aantal mensen. En ik was gisteren uh, ter plekke. En toen stond er iemand voor de deur en die vroeg... Mark eens kijken, binnen. Mm -hmm. en ik zei, ja, prima, kom maar, uh, kom maar kijken. En dat bleek dus een uh, bakker te zijn die op de bakkerschool had gezeten. Ja. En ook een sociaal uh, werker was. Mm -hmm. sociaal maatschappelijk werker. Ja. Dus dat was een ja. leuke combi als leermeester. En dan tien mensen, zijn dat jongeren of zijn dat ook ouderen? Ja, dat zijn ook jongeren. Oké, okay, ja. daarbij ja. zitten. En... Ja. Maar, dat, maar hoeveel, ik weet niet of je, of je dat weet, hoeveel werkeloze jongeren er in totaal dan zijn in die wijk? Uh, het is volgens mij een, een, een bevolking van, van 9000 ongeveer. Nou, daar is mm -hmm. 60% van. Uh... Dus dan dus moet je, jullie moeten nog wel even aan de bak, wil je ze allemaal uh, bereiken. Zeker, ik. zeker. Ja. Maar goed, wij zijn ook via een aantal instellingen en ook via de gemeente, mm -hmm. uh, uh, krijgen we ook die toevoer van die, uh, uh, van die uh, mensen. Ja. Dus uh, dat is wel uh, georganiseerd. Oké, okay. en dan, uh, uh, en dan kunnen ze dus, uh, kan je dat brood bij de shared Bakery halen. Wa waarom dat uh, voor de, de bakker op de hoek? Of de supermarkt waar je altijd al je brood Eigenlijk zit haalt? er geen uh, Nederlandse bakker in die buurt. Oh, nou <lacht> ja, dan, dan is het inderdaad al goed geregeld. En, maar, ja. maar, maar ook de, denken, denken jullie dat jullie het gaan winnen van de supermarkt? Um, ik denk het wel, want als je dit brood eet, dan ben je gewoon wel overtuigd. En mm -hmm. Uh, ze zeggen wel, is het, het dan lekkerder dan.? Het dan... is veel lekkerder en ook veel voedzamer. Maar, maar het is, natuurlijk zit ook een kostenplaatje aan. Er uh, zit ook aan, een kostenplaatje afvast. aan, maar het is maar de vraag of je van het supermarktbrood. misschien wel acht sneeën moet eten. Mm -hmm. en van het, uh, het, uh, het shared bakerybrood uh, maar twee. Ja. Nou, wij willen natuurlijk eventjes weten wat de mensen in de wijk daarvan zouden vinden. Naast Roy dan, die natuurlijk al heel graag wil bakken. Um, uh, we hebben gevraagd op straat of je zou investeren in uh, jouw project. Ik denk het wel. Ik denk dat het een goede opportuniteit is voor die mensen. Dus ja, ik denk het wel. Ja, ja, ik, ja het is een heel mooi initiatief. Maar uh, voor mijzelf, uh, ik bestel altijd mijn boodschappen. En ik ben gewoon veel te druk. En ook om eraan vast te zitten, wordt het gewoon een veel te ingewikkeld verhaal voor mijzelf. Maar ik denk dat het voor andere mensen misschien wel een heel mooi idee is. om uh, daar mee te doen en te steunen. Ja, als het brood lekker is wel. Ik in principe willen, maar in de echt kan het niet, want ik heb er niet zoveel geld. Nou ja, op zich klinkt het natuurlijk als een heel uh, mooi en interessant uh, gebeuren allemaal. Maar om eerlijk te zijn, uh, voor mij zou het veel te veel gedoe zijn. Ik ga gewoon iedere dag na mijn werk naar de Albert Heijn, dan haal ik mijn avondeten... En ook het brood voor de volgende ochtend. En uh, ik denk eigenlijk dat ik er uh, niet in mee zou gaan. Het maakt mij eigenlijk niet uit wie het brood maakt. zolang ze hun handen maar wassen. En uh, dat er wel iemand bij is hoe het voor gemaakt moet worden. Maar het lijkt mij een goed initiatief. En uh, beter in de winkel dan op straat lijkt mij. Positieve reacties. Zeker. Nu, nu, nu denk ik wel van uh, die mensen denken, nou, ik wil dat brood wel hebben. Maar ja, het is natuurlijk wel een wijk waar heel veel werkeloosheid heerst. Mm -hmm. Hebben die... Wel het geld om überhaupt uh, zo'n brood te kopen. Nou ja, het is ook niet direct uh, zo dat de afzet uh, van die bakker uh, alleen maar in die wijk is. Mm -hmm. Het zit heel uh, dicht aangesloten tegen, tegen andere wijken. Mm -hmm. En wij zouden ook uh, prima een bezorgbakker kunnen zijn. Dus we kunnen ook gewoon. Bij de mensen thuis bezorgen. Ja. En dat is natuurlijk voor werkloze jongeren of ouderen ook heel erg leuk. Want dan uh -huh. heb je dus ook heel veel verschillende activiteiten die je kan doen. Ja. De ene week breng jij het brood rond. En de volgende keer dan ben jij aan het spoelen of ben je koffie aan het maken. Of... Uh -huh. En dat maakt het volgens mij ook interessant. Ja, nou dat, uh, dat, dat kan ik begrijpen. Um, nou ja, waar kan je naartoe? Wil je jullie je project steunen? Naar uh, welke website? Uh, zijn Rotterdam.nl. En daar vind je een, uh, een filmpje met, uh, met Gerard Cox. Mm -hmm. Dat vertelt je over, uh, over een, het project. Een Rotterdammer puurzang. Precies, wereldberoemd. Gaat, ga, ga je met Gerard Cox jongeren aanspreken? Of uh, doe je dat op een andere nou manier? Nou ja, ook andere mensen die willen investeren. Oké. Okay. En op wijzijnrotterdam.nl staat een link naar uh, de crowdfunding site. En dan kan je daar starten. Dan kan je dat starten. Dankjewel, je uh, Lisette Machies van uh, Shared Bakery. Fijn uh, dat je hier wilde zijn. Jij ook, dankjewel. Dit is uh, Let Go van Chris Berry en Perquisite. Go. You got to let yourself go. Chris Berry en Perquisite hier op Radio 1 om twee minuten voor half zeven. Straks bel ik eventjes met de oud-topschaatser Björn Nijnhuis. Hij heeft contact met onze heren en vrouwenschaatsers in Sochi. Nu eerst het nieuws op Twitter... Hashtag Gras14 is namelijk het trending. Voormalig centstation Radio Kootwijk is dit weekend het toneel... voor het uh, Gras-Napolsky-festival. Midden op de Veluwe kunnen festivalgangers genieten... van een programma van muziek, kunst en cultuur. De documentaire Lemmy is populair op Twitter. Uh, over de heavy metal pionier Lemmy, um, Killmister, van Motorhead... werd uh, gisteravond uh, op Nederland 3 uitgezonden. En het gaat over, het carri over de carrière van hem... En dat stond vooral in het teken van drank en drugs. En Lemmy was een inspiratiebron voor Dave Grohl, Slash en Metallica. Goedemorgen, even lekker wakker worden. Hij zegt het grote verschil uh, tussen wat ik maak en uh, wat uh, andere bands maken... is dat, uh, dat het bij mij gewoon uh, even wat vetter en harder klinkt. En uh, hashtag 2Fit is uh, populair op uh, Twitter. Dat is natuurlijk FC Twente tegen Vitesse. Twente heeft met 2-0 gewonnen gisteren. En voor Vitesse was dit de eerste nederlaag na acht wedstrijden. Dan even het laatste nieuws op de internetkranten. Um, Bert van Warwijk is ontslagen als coach van de voetbalclub Hamburger SV. Na acht wedstrijden op rij te hebben verloren... heeft de club besloten om Bert de laan uit te sturen. Hij was uh, na uh, 143 dagen coach af, is hij dus uh, bij HSV. Het uh, Amerikaanse leger heeft een pizza ontwikkeld die uh, drie jaar vers blijft. De soldaten vragen al jaren om een kant-en-klaar recept voor een pizza... die je uh, mee op missie kan... Onderzoekers werkten ongeveer twee jaar aan de pizza. En binnenkort kunnen de soldaten eindelijk lekker lang van hun pizza genieten. En Tim Frans heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij kreeg de juryprijs en de publieksprijs. En uh, Tim komt daarmee in het rijtje van andere winnaars... als Najib Amali, Dolph Jansen en Xavier Koesman. Dan even het weer voor vandaag. Want vandaag wordt het zonnig, maar in het noorden kan er bijvallen met een lekkere temperatuur van 10 graden. En op dit moment regent het in nieuwe... Gein. Start met Kees Torrestijn. Dan naar de sport. Want ik ben al een week lang, net als eigenlijk het hele land... aan het genieten van de Nederlandse successen op de winterspelen. Team NL heeft op dit moment 14 medailles. De laatste was een zilveren medaille... op de 1500 meter voor schaatser Koen Hij, ja, Het ging tussen hem um, en tussen een, een pol. En uiteindelijk eindigde het zo... Het is hetzelfde. Zelfde tijd. We gaan kijken naar de duizendste. Het is Blotka die Olympisch kampioen is, zeg ik u. Blotka is het. Het scheelt 3000. Ah, ja, nou, en, en, en dus niet. Koen verwijt onwaarschijnlijk. 3000ste, 0,003 seconden is dat. Dus als ik dit doe met mijn vingers, dan uh, is dat eigenlijk al uh, ja, langzamer dan die 3000ste. topschaatser Björn Nijhuis. Goedemorgen. Um, heb jij ook een uh, klein traantje, uh, traantje gelaten om die uh, 0,003 seconde? Dat was echt, uh, echt ongelooflijk. Ik, uh, ik heb volgens mij nooit in mijn carrière ooit uh, uh, met, uh, met met 3000ste van de seconde verloren. Dus dat was echt uh, crazy. Dus, dus jij zat ook uh, echt met je handen in het haar voor de televisie? Ja, het was echt. Ongelooflijk dichtbij en, en je, je zag het echt tot, tot het laatste momentje en, en toen ik zag dat het, no, toen het hetzelfde was, toen had mm -hmm. ik al, al dat, dat, dat, en dat ging dan verkeerd, dat is echt erg. Oh, je lijn valt eventjes een beetje weg, maar gelukkig hoor ik je nu. Hey, jij was vroeger 1500 meter specialist. Um, als je de wedstrijd zo zag, had Koen dan niet die 3000 nog iets sneller kunnen rijden? Of dat hij dat dat, dat, dat gewoon dat erbij nog had kunnen doen? Ja, dat, dat, kijk, dat was, dus, uh, dat was dus een duizend. Dat, ik was dus een duizend meter specialist. Maar, ah, maar, je, meter maar je reed toch ook uh, de 1500, zag ik? Ja, ik reed ook de oh, 1500. Zeker dan, uh. weten. Um, maar je, kijk, het, je, je zag ook dat, dat hij gewoon een hele stabiele uh, race ging. Mm -hmm. En dat uh, was niet echt. Daar was niet echt ergens waar hij het, uh, het heeft laten liggen. Echt tot het mm -hmm. laatste stukje. Dus daar, daar kan hij gewoon blij mee zijn. Maar ja, het, het, klopt, wel, het klopt wel dat, dat zo'n kleine tijdsverschil... Ja, dat dat misschien te waardeloos is, eigenlijk. Ja, dat eigenlijk uh, beide goud, hoor ik je nu een beetje zeggen. Ja. Ja, nou, nu, nou op zich maar. We kunnen wel blij zijn ook met zijn zilveren medaille. En toch heb ik ook reacties gehoord dat wij met al onze Nederlandse successen... de sport een beetje verpesten eigenlijk met onze alleenheerschappij. Uh, ik, ik vind het fijn dat we veel winnen, maar wat vind jij van deze reacties? Dat vind ik echt ongelooflijk, want kijk, we hebben eindelijk... Eindelijk hebben we zeg maar de, de, de verdiende resultaten bij de Olympische Spelen. Mm -hmm. En gaat iedereen zeggen dat het gewoon te goed is. Ja? Ja. Zo'n reactie slaat natuurlijk nergens op. En als je bijvoorbeeld bij de Verenigde Staten bent... dan, dan, dan, dan zouden ze zoiets nooit zeggen. Maar... Nee, dat, dan ja. zeggen ze gewoon... wij hebben ons gewoon goed voorbereid... en dit is onze, ja, dit is onze oogst. Dit, dat, dat hoort er gewoon bij. In de Staten uh, kijken ze er raar op als het niet gebeurt. Weet je? Mm -hmm. En dit is ons sport. Dus als het, als het hier niet gebeurt, dan waar gebeurt het dan wel? Ja. Dus <laughs> en, het, het is eigenlijk ook wel een beetje zo van we moeten niet klagen. Want uh, voordat we het weten is uh, deze winning streak weer voorbij. Ja, kijk, het is een kwestie van uh, tijd dat dat gewoon gebeurt. Want, want sport is, is van natuur chaotisch. Mm -hmm. Kijk, dat is ook een van de redenen waarom het zo erg is dat Koen verloren heeft met 3000 van een seconde. Kijk, je, je, je, je kan je voorstellen als de, als de camera bijvoorbeeld uh, uh, die langs de baan loopt, mm -hmm. ietsje, ietsje sneller terug is gegaan naar de positie. En ja. dat heeft verzorgd voor, voor extra windvlagen. Mm -hmm. Gedurende, gedurende een wedstrijd of dus een hele kleine temperatuurverschil... dat zorgt voor een beetje wind die je de andere kant op waait... gedurende een mm -hmm. wedstrijd. Dat is al genoeg om voor, om voor drieduizenden van een seconde een verschil te veroorzaken. Dus om, om met drieduizenden te gaan werken, om met duizenden te gaan werken... dat is gewoon dat, dat, dat eigenlijk te verwaarlozen En dus eigenlijk, als we heel eerlijk zijn... Mm -hmm. had het beste eens dus kunnen zijn dat Koen Goud had gewonnen... Oh, jeetje. Ja, ja nee, nee. Je maakt me nu zeggen... wel weer een stuk droeviger, uh, Björn. Dat. Ja, dat <laughs> ja. zeg niet, maar iemand moet het zeggen. Ja. Want, maar... Want, want dat, is, dat is een soort chaos waarmee we, we moeten spelen. En dat is ook het leuke van sport. Mm -hmm. uh, de, enige mensen, uh, uh, de enige mensen die gestraft worden met het, met het, met het uh, uh, voorspellen van wat er gaat gebeuren in sport, zijn mensen die daarop gaan gokken. Ja. En uh, iedereen die op sport gokt, verliest al zijn geld. Dus dat, moet, dat, dat zegt eigenlijk genoeg. Ja. Nu, nu uh, eventjes nog over uh, um, uh, de, de komende dagen. Uh, uh, deze week staat de 10 kilometer bij de mannen uh, op het programma. Ja. Uh, Jan Blokhuizen doet mee, een goede vriend van je. Uh, ik vraag ja. me af, heb jij nou nog regelmatig contact uh, met hem... zo uh, richting die wedstrijd? Nou, dat, dat, zou, dat, dat zou eigenlijk een beetje... Uh, nou, dat, dat, dat is niet echt een goed idee, want ik ben niet de enige uh, vriend van uh, Jan Vlokhuizen. Mm -hmm. Hij heeft heel veel uh, uh, oh, heeft op dit moment heel veel om, om, om te gaan voorbereiden en, en heel veel andere prikkels die, die binnenkomen. Ja. En, uh, en, en ik weet van mijn eigen carrière dat uh, zelfs als je Heel veel om iemand anders geeft, zelfs je familie of je vrienden. Mm -hmm. Is het soms gewoon wat beter om, om ietsje meer stilte in je leven te hebben voor die laatste paar dagen? Ja, dus, uh, uh, rij je anders slechter? Nee, maar er, er, komen, er, er komt al zoveel op je af. Mm -hmm. Dat uh, als, je, als je andere dingen of andere mensen gaat opzoeken, dan kan dat, kan dat vaak gewoon negatieve gevolgen hebben. Dus het is beter dat, uh, dat wij hem gewoon uh, zijn ding laten doen eigenlijk. Oké, okay, nou, ik, ik had waarschijnlijk zoiets gehad als het een goede vriend van mij was. Zou ik hem in ieder geval even een appje sturen of zo. Om te succes te wensen oh, voor zijn vriend. Nee, reis. natuurlijk. Dat, dat ga ik wel doen. En dan kan hij, kan hij daar heel snel naar kijken en dan, mm -hmm. en dan, en dan wegklikken. Precies. Maar uh, dat, is, dat is een heel groot verschil met, met de energie die je nodig hebt. om, om, dan, uh, om dan te vragen hoe het met, hoe het met uh, de, je andere vrienden gaat of je familie of zo. En dat, dat, dat zou hij dan moeten doen: van, mm -hmm. hey, what's going on, Weet je. En... Dat, uh, dat wil je natuurlijk niet hebben. En heb jij uh, sowieso veel contact met de schaatsers daar... of is het alleen met Jan? Uh, nou, ik, ik, ik, zorg, ik, ik zorg ervoor dat ik, dat ik het allemaal wel volg... dat, mm -hmm. ik, dat ik wel een berichtje stuur hier en daar... Maar... Ik ga, ik ga zeker niet uh, iedereen gaan opbellen en, en lekker, lekker populair gaan meedoen met, uh, met de Olympische Spelen. <laughs> ja, als, ik, als ik er was, dan was het, dan was het wel anders geweest. Wat, wat is het laatste berichtje dat je hebt teruggekregen? En van wie was um, ik, ik, ik hij? Ik heb een bericht gestuurd naar Jan en, mm -hmm. uh, en, ik, en, ik, en ik heb een bericht terugge, teruggekregen... Uh, gewoon gewoon mij bedanken dat ik dat ik iets gestuurd had. Een kleine uitleg van hoe het uh, hoe het ging en zo. Oké, okay. oh, de, hoe, de, hoe de vijf kilometer uh, dan, Ja, uh, dan dat, ging. Vond al, dat, dat vond ik al, dat vond ik al, dat vond ik al leuk, uh, dat hij dat deed omdat ik, omdat ik weet hoe druk het dan is. En, mm -hmm. uh, en in, in zo'n situatie dan krijg je echt een, een waterval van, uh, van, van berichtjes, van iedereen. Mm -hmm. En dan moet je de hele tijd zitten, zitten antwoorden... terwijl je eigenlijk uh, aan het voorbereiden bent voor de, voor de belangrijkste wedstrijd in je leven. Ja, ik, zo, zo moet je het eigenlijk wel zien. Hè? En dan, dan bedoel... toch heeft hij even tijd om jou uh, te appen, Bjorn. Dat betekent ik, dat jij ook wel uh, speciaal uh, bent. Uh, in in in in English, In English we say, um, you know, you can have the rest of your you're gonna have the rest of your life to answer those kinds of questions. Mm -hmm. <laughs> je, hebt, je hebt de rest je de van de je leven nog om op appjes te reageren. Nu even mee dan halen. De ja. En, en, en, en daar vooral trots op zijn. Want, uh, want, want, want uh, uh, zeg maar. Het, uh, het oudewetse uh, uh, uh, Nederlandse Calvinisme, dat, dat is een, dat wordt een beetje oud in dit land. Mm -hmm. het idee dat we allemaal nog eens on onze hoofd. Uh, uh, ...onze hoofd te laag moeten houden omdat wij nu zoveel winnen. Mm het -hmm. gaat helemaal nergens op. Dit, dit, dit hebben we verdiend. Na drie Olympische Spelen uh, waar, wij, waar, waar, waar wij niet uh, eigenlijk gedaan hebben... ...wat iedereen verwacht dat we hadden gedaan, mm -hmm. doen we het eindelijk wel. En nu gaat iedereen schreeuwen dat het, dat het nou te veel is. Ik bedoel, de, de, zeg maar, uh, het, het, het, het hypocritische... Van, uh, uh, uh, van, van van Nederlands ambitie dat we mm -hmm. tegelijkertijd altijd super goed zijn en super, super competitief zijn, maar dat we dat nooit laten blijken. Mm -hmm. of, of, of dat we dat we. Dat vind ik echt, dat vind ik echt verbazendwekkend en, uh, en, en een beetje raar. En, ja. en, dus dus en, jij, Bjorn uh, naar je huis uh, zegt eigenlijk, alle haters moeten hun mond houden. moet gewoon genieten van uh, de prijzen die we pakken, nu het nu het nog goed gaat. Kijk, dit, dit is een prachtig moment in Nederland. Wij kunnen dit als symbool gebruiken van hoe wij elkaar zien. Uh -huh. En we kunnen zeggen van, oké, okay, nu gaan we dit niet meer doen. Nu uh -huh. gaan we gewoon echt uh, blij zijn met, met, wat wij, uh, met, met, wat, met wat wij doen en met wat wij verdienen. Uh -huh. en, en dat zorgt ervoor... Uh, de, de, de, de, de, dit, is ook, dit blijkt ook uit, uit psychologie. Dit zorgt ervoor dat je dan mm -hmm. meer, meer gaat... Uh, uh, uh, in, in de toekomst dat je ook uh, meer gaat bereiken. Ja. Omdat wij moeten elkaar zien als winnaar. En iedereen kijkt elkaar aan in de straat. Want wij verdienen dit niet. Omdat, we, zien ons, we zien elkaar niet als winnaar. We, we zijn een kleine kikkerlandje. En uh, het, is, het is dat we mogen meedoen. Precies. Wait a we we moeten elkaar first. zien als winnaar Bjorn Nijneijs. Dank je wel dat ik je eventjes kon bellen. En uh, ja, weer veel plezier met kijken naar het gaat. Cool, see you later. Dan uh, eventjes naar onze live-verslaggever Martijn. Die staat uh, nog steeds in het startlab om te proberen om zijn pijngrens te verhogen. Martijn, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uh, ja je, je staat op het punt om jezelf pijn te doen, hè? Nou, je hoort het misschien wel aan mijn stem, uh, Kees. Uh, het experiment komt hier tot een uh, dramatische climax... <laughs> Um, ik heb hier een uh, strip. Mm -hmm. dat, ja, Ik hoor altijd van vrouwen dat dat, dat, dat echt nou ja, een ergere pijn bestaat, bijna niet. Dus ik dacht dat het is een goede is om uh, het daarmee te testen. Ik heb een, een charmante start uh, assistenten die zometeen de executie gaat voltrekken. Mm -hmm. Maar als het goed is, zit dus uh, door alle trucjes die ik net uh, uh, heb uitgevoerd... zit mijn lichaam in een soort vechtmodus... En uh, ik heb een uh, uh, biertje op, dus als het goed is, voel ik gewoon niks. Ja. Daar, uh, zo min mogelijk. Nou, kom maar op, trek nou. hem eraf. Ja, nou, dan gaat hij. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Hij wordt nu opgewarmd. Dat moet, geloof ik, altijd hebben met een ontharingstrip. Dan gaat hij. Ja. Is hij goed warm? Ja. Ja. Assistent. No. Dan gaat hij. Oh, God. ja. <lacht> Ach, daar heb ik hier een zin in. Wat een slecht idee. Ja, want jij bent best behaard ook. Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, ik ben een soort poquito, Ja, Hij wordt er nu opgebracht. En daar gaat hij. Sorry alvast voor de buren. Wat er Ja, ja, ja, ja. Oh. Nou, experimenten gepaald oh. worden. Nou, hoor. lekker is dat. Oh, nou. Oef. Nou, volgens mij, het, het werkt wel, want er zitten niet zo'n haartjes meer, maar het, oef. Ik het had, nog denk steeds. Ik had toch nog iets meer moeten drinken, Kees. <laughs> nou ja, je kan nu in ieder geval heel veel gaan drinken om de pijn te verzachten, denk ik. Oef, dat gaat zeker niet goed. <laughs> Allemaal. Nou, Martijn, eh, kom lekker bij, zou ik zeggen. Experiment helaas hè? gefaald, maar ik vind het een heel ja. uh, mooi experiment. <laughs> Alles voor de wetenschap. De pijn van Martijn, uh, die uh, in ieder geval nu wel lekker gladde beentjes heeft. Dus dat is leuk voor thuis. Nieuwe muziek op uh, radio 1 uh, bijna kwart voor zeven. Goedemorgen. Je luistert naar start. En dit is uh, Bob met blind mens Blaf. Well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 De winnaar van het uh, eerste seizoen van het televisieprogramma... Beste Singer-Songwriter. Dus van eigen bodem. Blind Man's Bluff van uh, Douwe Bob. Dus uh, plaatje is ongeveer een uh, jaar oud. Koekkoek. Hier op Radio 1 eventjes het nieuws waarbij je denkt... ja, Koekoek koek, hè. In Amerika is een man veroordeeld omdat hij kattenpoep stuurde... naar bedrijven die hem afwezen na een sollicitatiegesprek. De man stuurde twintig pakketjes naar verschillende bedrijven. Koekoek. Koek. Precies. Een tijdje geleden was er hier een flinke rel rondom paardenvlees... maar in Nigeria kan het natuurlijk nog veel gekker. De autoriteiten daar hebben een restaurant gesloten... omdat er geroosterde mensenhoofden op het menu stonden... En naast de schedels vond de politie ook een paar geweren en munitie. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Kokok. Ik hoop dat je al beet hebt. En uh, Franse sterrenkoks zijn het helemaal zat... Want mensen die foto's maken van uh, hun uh, eten in hun restaurants... dat pikken ze niet meer. Het zou de verrassing voor toekomstige gasten verpesten. En bovendien tast het hun intellectueel eigendom aan, zeggen ze. Het liefst zouden ze het in Frankrijk helemaal verbieden... smartphones in restaurants. Nederlands topkok André Amaro. Goedemorgen, wat vind jij hiervan? Uh, zouden mensen jouw Gelderse hoen mogen fotograferen? Ja, nou ja ik denk uh, ik, ik het is natuurlijk heel raar hè ze heet ook foodstagrammers hè die gasten mm -hmm. dat zijn gewoon uh, gasten die gewapend met een uh, mobiele telefoon uh, al je gerechten uh, fotograferen nou ja oh andere ja. de, de, de, aan de ene kant is dat, dat snap ik wel van die cox. Aan de andere kant denk ik ook ja, dan moeten ze niet zeuren. Mm -hmm. is gewoon een uh, kipjeleedje met appelmoes op de video gaan bakken. <laughs> ja. En Dan komt er zelf niemand meer je gerecht te fotograferen. Snap je? Ik, uh, de, je dus, dus het is ook wel... een soort van eer of zo dat als mensen dat doen dan. Ja, nou ja, het is, uh, dat denk ik wel, weet je wel. Ze moeten blij zijn dat mensen gewoon hun gerechten zo mooi vinden... dat ze het willen fotograferen. Ja. Ik, bedoel, ik denk niet dat je zo snel een uh, mensenhoofd op een bord gaat fotograferen. Maar, en, uh, maar uh, dus ze klagen dan nog wel dat mensen het dan ook nog niet uh, goed zouden fotograferen? Dat al die flits het helemaal niet goed zouden weergeven? Nou ja, luister Cox. Koks, dat zijn echt gekke gasten hoor. Wij zijn echt een gestoord volkje hoor. Ja, je bent Doe, zelf een kok hè? Je weet wat je zegt. Uh, ja, ja, weet je wel. Het, we zijn gewoon... Uh, ja, we stuiteren maar door zes dagen in de week. Uh, dagen van twaalf uur, veertien uur. Ik bedoel, ik sta zelf niet meer in de keuken. Maar, mm -hmm. uh, nou ja. Uh, koks die hebben allemaal van die tics. Nou ja, en ineens zijn er een stel dat die dan bedenken van... Ah, onze gerechten zijn intellectuele eigendom. Mm -hmm. Op zich is dat ook wel uh, waar, maar dan moeten ze geen openbare gelegenheid beginnen. Dan moeten ze in een bejaardentehuis gaan koken. Maar dus... in New York is wel verboden hoor, in heel veel restaurants uh, gerechten. Om, omdat mensen het dan misschien zouden nakoken? Nee, nee. in New York uh, is fotograferen verboden in veel restaurants omdat bediening helemaal gek wordt. Dan gaan mm -hmm. echt mensen op stoelen staan om een gerecht goed te fotograferen. <grijg> en um, ook omdat ze vinden dat de gerechten niet mooi genoeg gefotografeerd worden. Dat is het een beetje. Ja. Maar bij jou mag dus het dus? Het... Ja, natuurlijk. We hebben gewoon, uh, zeker als we cuisine-broetavonden hebben, mm -hmm. dat je echt gewoon een groot beest aan het spit hebt. Nou, ja, het is toch fantastisch als mensen daar een foto van kunnen klikken. Tuurlijk. Een stukje de, promotie gewoon... uh, naar de voedselliefhebber toe natuurlijk weet je wel, koks die moeten gewoon lekker gaan koken en niet de benen eruit hangen. Oké, okay, maar nu, nu denk ik wel, nu staan mijn uh, Facebook timeline, die staat echt regelmatig vol met allemaal voedselfoto's. Ja, en ondertussen negeer ik ze gewoon, want ik word er echt eigenlijk helemaal gek van. Ja, wat, wat vind jij daar nou van, dat overmatig posten van ik ben weer aan het eten op Facebook? Ja, nou ja, ik vind dat gewoon wel, uh, ja, ja, wat moet je ermee, weet je wel. Het is een soort uh, 100 gigabyte eenzaamheid, weet je wel. Dit heb ik gegeten vandaag en dan flikker je er een, een fotootje op. Ja ik, ja, ik heb er niks mee, ik bedoel, maar uh, mensen moeten het gewoon lekker zelf doen of zo. Ik weet niet, dat moet allemaal lekker zelf weten, maar vanuit restaurants... Ja, ver, ik bedoel, wat is dat dan? We hebben al genoeg regels, mensen. Allo. Uh -huh. we moet wel een beetje rock'n'roll blijven, daar in de keuken. Precies. En dus gewoon niet zeiken Franse sterrenkoks. koks, gewoon lekker je foto's. Uh, of lekker je Sowieso. eten laten fotograferen. Precies. Sowieso. Nou, dankjewel uh, voor deze verduidelijking, Topkok uh, André Amaro. En uh, goedemorgen. Oké, okay, dan, goedemorgen. De Paradijsvogel. Petra Heijboer was een van de vijf vrouwen van de inmiddels overleden kunstenaar Anton Heijboer. Dat alleen al is natuurlijk reden genoeg om haar even op te zoeken. Maar daarnaast wordt ze regelmatig getypeerd als levend kunstwerk. Nou, Jos van BNN University, verslaggever net nieuw, neemt een kijkje in het bijzondere leven van Petra Heijboer. Kleur, kleur en nog eens kleur. De Galerie van Anton Heijboer in Den Elp die, uh, is niet te missen. Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het er heel mooi uitzien. Allemaal kleurtjes: rood, geel, paars en allemaal poppetjes aan de muur. En als je binnenkomt allemaal kleden aan de wanden en natuurlijk de kunst, uh, kunstwerken van Anton Heiboer. Ik heb een gesprek met Peter Heijboer, zij is de Paradijsvogel. Een kleurrijke Paradijsvogel. Als je een portret van jezelf zou moeten schilderen, ja. als je zelf zou schilderen, heb je waarschijnlijk wel een idee hoe die eruit uh, zou moeten komen te zien. Maar probeer eens te omschrijven in woorden. Hoe, hoe zie je jezelf? Wie is Petra Heiboer? Ik denk dat ik van nature heel blij iemand ben. En uh, dat je dat nu ook aan de buitenkant kunt zien. Dus dat ik het ook heel leuk vind om het op die manier naar buiten te brengen. Dus ik hou van vrolijkheid, van warme kleurtjes, van een beetje extreem, niet te. Vroeger was het echt te, maar daar heb ik nu een beetje zat van. <lacht> en uh, creatief. De artiesten zijn Ton. Dus. Ja, want op je gezicht heb je allemaal uh, uh, stickertjes en kleurtjes, felle kleuren en bloemen in het haar. En je ziet er heel, heel kleurrijk uit. Wat is jouw drijfveer om zo te leven? Ja, leven creatief maken. Dat heb ik van uh, Ton ge Anton geleerd. Hè? Dus elke dag creëren. Dus elke dag zorgen dat je iets maakt van je leven. Niet laten lopen. Niet... Uh, laten gaan en ik denk dat dat eigenlijk een drijfveer is om een leven, een wereld een beetje mooier te maken. Je hebt een uh, bijzonder leven, kunnen we wel zeggen? Ja, vind ik uh, niet dat ja. het niet negatief. Dankzij Anton dankzij Anton, ja heus. Ja, ja. Ik heb dat uh, aan hem te danken. Mm -hmm. Ja. ja en, en ook een bijzonder uiterlijk. Uh, zou je ook iets van je uiterlijk? bij mij kunnen overbrengen. Nou, Ik geef je alleen een mooie een grote sticker voor op je voorhoofd. Want anders ben ik veel te lang bezig. Ik ben nu op een plek waar heel veel mensen zijn. Amsterdam Centraal. En ik ga kijken of, uh, ja, of ik een beetje opval. Ik word al heel veel aangestaard nu. Ik ga gewoon wat mensen aanspreken. Kijken wat ze van me vinden. En of ze het zelf ook zouden doen. Wat vindt u van mijn uh, plakketje op mijn voorhoofd? Heel ziermant. heel ziermant. Zou u het zelf ook doen? Nee. Wat vind je van mijn uh, stickertje op mijn voorhoofd? Uh, bijzonder. Zou je het zelf doen? Nee, denk ik niet. Waarom niet? Uh, ja, ik ben niet zo van het bling-bling eigenlijk. Niet zo van de bling-bling dus. Petra loopt er elke dag zo bij. En ik heb dan één sticker op mijn voorhoofd. Zij heeft een sticker op haar voorhoofd. Ze heeft uh, dikke lage make-up op. Allemaal vrolijke kleuren. Ja, ik weet het niet hoor. Ik word aardig aangestaard al met één sticker op mijn voorhoofd. Dus ik denk niet dat ik me zo zou kleden als Petra. Maar goed, Petra is niet voor niets een paradijsvogel. Naast je uiterlijk, wat ook wat bijzonder is, heb je ook een bijzondere relatie gehad. Je was een van de vijf vrouwen van Anton Heiboer. Ja. Hoe was dit? Heel bijzonder ik ze roep altijd, maar dat nemen ze dan nooit op. Dat knippen ze eruit. Hij, eh, Anson, dat is echt... Elke eeuw heb je één grootheid die overblijft. En dat is hij één van. En dat heb ik vanaf het eerste seconde dat ik hem ontmoet... Heb ik dat, had ik die overtuiging. En die heb ik nog steeds. En dat kun je nooit uit mijn hoofd krijgen. Hoe ging dat dan in de slaapkamer? Daar ben ik me heel, heel benieuwd naar. Was er een soort corvee voor? Of hoe, hoe ging dat? Nee, hoor. Toen had daar helemaal niks mee. Er, het was heel belangrijk dat er erotiek in de lucht hing. Want daardoor werken. Dat was een soort inspiratiebron. Maar hij zei ook altijd een voetballer, die kan niet meer een goal schieten als hij het gedaan heeft. Dus uh, uh, wat dat betreft uh, lag dat helemaal niet in zijn, uh, in zijn leven als een normale, uh, normale ja, relatie. Het was puur echt uh, creëren, creëren, creëren. En daar had erotiek ook mee te maken. En dan uh, om af te sluiten, wat is het beste dat je ooit is overkomen? Uh, de ontmoeting met Hans van Heiborg. Ja. De, de paradijsvogel van vandaag, Petra Heiboer, dus mooi uh, verhaal is dat. Vroege Vogels staat op het punt uh, om uh, onze paradijsvogel uh, af uh, te lossen. Menno, goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Wat uh, heb je in de uitzending tot 10 uh, hey. uur? Ja, we gaan er weer drie uur uh, tegenaan. Nou, nou, onder andere een, een reportage vanuit uh, Naturalis in Leiden waar uh, de, de leden van de werkgroep kwartaire en tertiaire geologie is op bezoek zijn geweest. Dat zijn mensen die gaan dan graven in de grond. En die gaan op zoek naar oude bordjes en oude schelpjes. En ik ben er een tijdje geleden ook bij geweest. Het is een fenomeen als die mensen aan de slag gaan. Dan huren ze een stuk wijn van een boer. En dan maken ze een gat van 15 bij 20. En dan graven ze van alles op. En ze gaan dan vandaag in onze uitzending laten zien in Naturalis... wat ze dan precies gevonden hebben aan bordjes. En er zitten dingen bij van miljoenen jaren oud. Wat leuk zeg. Nou, Dat is een prachtig verhaal. Dat vind ik altijd heel fascinerend wat ze ja, ja, nou verder vleermuizen en lieve heersbeestjes en nieuwe veldkers en, uh, en we aanpakken natuurlijk nog een soortje, want er wordt nog steeds gegraatst uh, en gesport. Maar, maar je, je praat er nu heel snel overheen, ja, maar lieve heersbeestjes. We het voor, hè? Ja, ja, zeker, maar ik, ik zie dus dat lieve ja. heersbeestjes overwinteren. Ja, kunnen ze. Dat, ja, heel, ja. Veel, heel veel beestjes kunnen dat. Ja, maar ja. Ik, ik wist dat dus helemaal niet. Ik dacht gewoon ja, dat ze even zoek waren in de winter. Maar ja, ik vraag me dan wel af hoe ze dat doen. Dat vind ik wel heel spannend. Ja, dat gaan wij jullie allemaal vertellen. Ja. Wat leuk. Dankjewel, Menno. Dat horen we dus tot tien uur. Vroege vogels hier op Radio 1. En ook nog voor de Olympische liefhebber. Dus voor de natuur en de Olympische liefhebber zit je daar helemaal goed bij. Mijn collega, Menno. Superleuk. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe start hier op Radio 1. Voor nu klaar is Kees en het NOS Journaal komt eraan. Dag, dag. Goedemorgen.